5 uur. Het nos journaal Lizelotte Thomasen. Syriërs achter nieuwe grondwet. Oostenrijkse neuroloog Boos op NRC Handelsblad. En voorbereidingen Koningin de dag Renen gaan door. Bij het referendum in Syrië van gisteren heeft 89% van de kiezers voor een nieuwe grondwet gestemd, meldt de Syrische staatstelevisie. Iets meer dan de helft van de bevolking ging stemmen. De nieuwe grondwet staat meer partijen toe. De oppositie had opgeroepen tot een boycott van het referendum... omdat president Assad nog altijd veel macht in handen zou houden. Ook in het Westen werd het referendum een fars genoemd. De Europese Unie besloot vanochtend de sancties tegen Syrië verder aan te scherpen... in een poging een einde te maken aan het geweld in het land. De Oostenrijkse neuroloog Tomé ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven over de toestand van Prins Frizo aan een journaliste van NRC Handelsblad. Tijdens een congres heeft Tomé iets verteld over een standaardbehandeling van een lawineslachtoffer. Volgens de woordvoerder van de arts heeft NRC-journaliste Jannetje Koelewijn ten onrechte aangenomen dat dat verhaal over de behandeling van Prins Frizo ging. Tomé zegt dat hij nooit over een patiënt praat. Hij omschrijft de werkwijze van Koelewijn als merkwaardig en onethisch. Koelewijn schreef kort na het ski-ongeluk van Prins Friso een artikel... waaruit kon worden opgemaakt dat de gevolgen wel mee zouden vallen. De Nederlandse helikopter, die begin vorig jaar na een evacuatiepoging... in Libië achterbleef, komt terug naar Nederland. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De linkse helikopter kan niet meer worden ingezet. Het toestel is overgebracht naar de Libische hoofdstad Tripoli. Daarna wordt de helikopter over zee naar Nederland vervoerd... en hier tot schroot verwerkt. Een project van schrijver Ronald Giphard in het Vuurmedisch Centrum is stopgezet. Giphard liep in een witte jas mee met doktoren op de afdeling Cardiologie. Eerder vandaag werd bekend dat het schrijversproject tijdelijk gestopt was. Nu dus helemaal. Het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam kwam vorige week in opspraak. Toen werd bekend dat producent iWorks bezig was met een medisch programma. waarbij patiënten op de spoedeisende hulp werden gefilmd. Dat programma werd na kritiek geschrapt. De gemeente Renen gaat door met de voorbereidingen voor Koninginnedag. De gemeente heeft dat besloten na overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst. De persreis die voor woensdag was georganiseerd is uitgesteld uit respect voor Prins Frizo. De koninklijke familie is van plan op 30 april Koninginnedag te vieren in de Utrechtse gemeenten Renen en Veenendaal. Of de festiviteiten ook daadwerkelijk doorgaan in aanwezigheid van de koningin en haar familie, of dat het programma wordt aangepast, is nog niet bekend. PostNL gaat 300 nieuwe afhaalpunten in het hele land beginnen. Die blijven langer open dan de bestaande afhaalpunten in winkels. Bij de afhaalpunten zijn pakketjes op te halen... die bijvoorbeeld zijn besteld in een webwinkel. Volgens PostNL vinden mensen het fijner om een bestelling op te halen... omdat ze dan niet thuis hoeven te blijven voor de postbode. Wanneer het eerste ophaalpunt opent, is nog onduidelijk. Minister Kamp wil frauderende champignon-telers zwaarder straffen... Ondernemers die hun werknemers onderbetalen, uitbuiten of slecht huisvesten... krijgen straks een boete die verdubbeld wordt bij een volgende overtreding. Een champignon-teler die voor een derde keer wordt betrapt... kan gedwongen worden zijn bedrijf te sluiten. De maatregelen zijn de kern van het nieuwe beleid van Kamp... om op te treden tegen misstanden in de sector. Kamp wil voorkomen dat malafide ondernemers het verpesten voor de rest. In Groningen hebben zes kinderen gisteren op een bouwterrein... voor 40.000 euro schade aangericht met een shovel. Een getuige zag hoe een jongen onder meer hekken omver reed. Gisteravond kreeg de politie verschillende meldingen van automobilisten... die zagen hoe de kinderen bakstenen en isolatiemateriaal op de snelweg gooiden. De politie kon de zes kinderen van 8 tot 16 jaar oppakken. Hun ouders moeten waarschijnlijk de schade van 40.000 euro vergoeden. Een man die had ingebroken in een huis in Utrecht heeft zelf de politie gebeld. De bewoners van het huis waren wakker geworden. Ze gingen op onderzoek uit, kwamen de inbreker tegen en gingen hem achterna. De achtervolging eindigde in de badkamer waar de inbreker zichzelf had opgesloten. Daar belde de man zelf de politie. De inbreker van 27 jaar is meegenomen naar het politiebureau. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. en valt af en toe wat regen of motregen. Verder nevelig en lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen, in de middag droog. Het wordt dan een graad of 11. De rest van de week blijft het aan de zachte kant. Het is overwegend droog en de kans op zon neemt wat toe. ANEB ah Verkeersinformatie. De avondspits verloopt veel minder druk dan gebruikelijk door de voorjaarsvakantie in het noorden. De meeste files staan nog in de Randstad. 15 stuks, 2 tot 4 kilometer lang. Wat opvalt is de file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Er staat tussen knopen Batadorp en Moorgestel 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.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 NOS Radio in journal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf is het. Goedemiddag. Geitenhouders zijn gewaarschuwd. Want ze krijgen misschien een aanklacht aan hun broek. Tientallen mensen die chronische klachten hebben overgehouden aan de Q-koorts... slepen geitenhouders waar Q-koorts is voorgekomen voor de rechter. Ze eisen een schadevergoeding. Jeannette van der Ven is voorzitter van de vakgroep Geiten van LTO... en zelf ook geitenhouder. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet dit bericht met u? Uh, in eerste instantie was ik het verrast, want ik wist niet dat uh, deze stappen gezet werden. En mijn tweede reactie was wel een van bezorgdheid. En waar maakt u zich vooral zorgen over? Uh, ik maak me zorgen over het feit dat door uh, zijn schadeclaim... Uh, feit geitenhouders en patiënten een lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Terwijl we eigenlijk uh, als sector... Uh, ja, al twee jaar bezig zijn om in gesprek te gaan met de patiëntenvereniging, met name, om um, een wederzijds begrip te krijgen. Maar als u daar al twee jaar mee bezig bent, dan begrijp ik dat dat niet zo opschoot. Nee, nee, nee, we hebben al twee jaar overleg. We zijn al in twee jaar in overleg en het heeft ons ook heel wat gebracht. Want uh, er was bij patiënten heel veel onduidelijk van wat hebben geithouders nu zelf gedaan om Q-kosten te voorkomen en wat konden ze doen en wat konden ze niet doen. En uh, bij geithouders is het besef wel gegroeid. dat als je als patiënt Q-koorts krijgt. ja, dat is heel ingrijpend voor uh, jouw persoonlijk functioneren. voor je gezinsleven, voor je werk. En dat heeft ons gewoon wederzijds heel veel begrip voor elkaar opgebracht. Ja, zijn geiten op uw bedrijf ook besmet geweest? Ja. ja. En, en heeft u daar de Q-koorts van gekregen? Uh, nee, mijn gezin uh, heeft antistoffen opgebouwd en we hebben geen van allen iets gemerkt. En ook in onze directe omgeving hebben wij geen uh, patiënten. Dus, uh... dus u verwacht zelf geen claim? Uh, nou, toen ik in het begin hoorde van de, uh, dat er een claim gelegd wo zou worden, toen was ik verbaasd. Want ik dacht: dan gaat het over de schuldvraag. Dan gaat het over wie is verantwoordelijk voor het ziek worden van de patiënten. En als je het vraagt over schuldvraag hebt, dan. Dan moet je eigenlijk zeggen van er is opzet in het spel of sprake van grove nalatigheid. Ja, hoewel de advocaat die zei het gaat er niet zozeer om of de geithouders iets te verwijten valt. Want waarschijnlijk is dat niet zo. Maar dan nog kan je aansprakelijk zijn. Ja, nou die differentiatie heb ik ook begrepen. Maar je moet je voorstellen de, in de beleving als je dit uit de media ja. hoort, hè, een schadeclaim. Dat geithouders meteen gaan denken van de, het gaat dus over de schuldvraag. En dat vind ik een hele lastige, want ik denk dat de geithouders... net zoals patiënten het slachtoffer zijn van deze Q-koord. Nou, is, is uw bedrijf verzekerd tegen zo'n aansprakelijkheidsclaim? Nou, ons bedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. En dat is een verzekering die uh, schade vergoedt als bijvoorbeeld je vee uit de stal losbreekt... en uh, de auto van de buurman verwoest, ik noem maar iets. Mm. Maar of dit specifiek eronder valt... Ik heb het nog nooit aan de, aan de hand gehad, dus ik zou het echt niet weten. Nee, u bent niet gelijk gaan bellen vanmiddag. Nee, nee, nee ik wacht ook even af wat er in de claim staat. Ik, uh, ik wil me eerst even beraden erop en dan nog verder gaan kijken. Nou, vreest u faillissementen in de sector? Op het moment dat de, de verzekering niet nekt en een uh, geitenbedrijf zou dit zelf moeten uh, betalen, ja dan vrees ik daar zeker voor. Nou, we wachten de aanklacht af. Uh, Jeanette van der Ven, zelf geitenhouder en voorzitter van de vakgroep Geiten van LTO. Ik dank u voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan gaan wij naar Den Haag, want het 15 jarige meisje... dat zaterdagochtend in Den Haag dood op straat werd gevonden... is waarschijnlijk vermoord door een 25-jarige ex-TBS'er. Buurtbewoners vonden het meisje naakt en bebloed op de stoep voor zijn huis... en de vermoedelijke dader heeft zichzelf aangegeven. In 2002 kreeg hij jeugd-TBS nadat hij een klasgenoot had neergestoken. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Voor de derde achtereenvolgende dag zet de politie schermen neer op de stoep in de Gouden Regenstraat. En daarachter gaat het technisch onderzoek ook vandaag weer door. Het onderzoek in de woning van de verdachte. En ik, loop hier, ik loop hier op, op zaterdagochtend 7 uur en ik zie volop licht branden in die twee huizen. Ik denk wat het is morgens vroeg. Oh, en ik zie de gozer van die trap afkomen. Buurtbewoners aan de overkant van de straat. Ze omschrijven Stanley A. als een dikke gejongen die jonger oogde dan zijn 25 jaar... Altijd een ADO-shirt aan. Niet echt gevaarlijk. Ja, ik ken ja. Ja, het een beetje raar uh, schrijven. Over zijn eerdere veroordeling en over zijn tbs-behandeling... wil de politie niks over zeggen. Maar Stanley A. heeft er zelf wel van alles over geschreven op internet. In een online dagboek. 13 juni 2002. De volgende dag ben ik met een legerdolk naar school gegaan. Na schooltijd, 14 uur 12, stak ik iemand neer. Wie het was, waar het was, dat doet er niet toe. Ik deed het. Ik pakte een willekeurig iemand. Hij kreeg jeugd-TBS en schrijft dat hij dat een mooie tijd vond. Pagina's vol, tikte hij op internet. Over het pesten, over zijn behandeling, voor woedeaanvallen, Dat hij gefrustreerd is omdat hij geen vriendin heeft. Over de psychische hulp, over medicijngebruik en drugs. Hij zegt dat hij slechte periode heeft. En hij schrijft ook over zelfmoord. Het slachtoffer zat op het Maarland Lyceum aan de andere kant van de stad. Het is vakantie, maar rector Arno Peters heeft vanochtend de school toch opengesteld. In klaslokaal A01 staat haar lievelingsmuziek op. Er is een tafel met een condoleanceboek. Er zijn bloemen en er staan vaccinelichtjes. Wij uh, hebben een school waar iedereen elkaar kent. Uh, waar we nauw met elkaar uh, omgaan. Um, dat wordt, uh, iedereen kent ook elkaar en dat betekent dat je op momenten dat je dit meemaakt... ook moet begrijpen dat we dit met elkaar willen delen. Wat vragen ze? Nou ja, uh, dat zijn natuurlijk een heleboel dingen. Uh, iedere leerling kan zich ook voorstellen dat uh, op uh, terugweg van een feestje... of hoe dan ook, uh, je dit kan, kan gebeuren in één keer. Uh, het gevoel van veiligheid speelt daarbij een rol, dat is, uh, dat is weg bij een aantal leerlingen vragen over de dader. Nou, dat is in Nederland een heel gevoelig punt geworden. Als dan ook nog de letters TBS om de hoek komen kijken... dan is het land vaak te klein, een ex-TBS'er. Is dat ook iets wat leerlingen bezighoudt? Vanzelfsprekend houdt dat leerlingen bezig. Die discussie gaat aan hen niet voorbij. Wat vragen ze u dan? Nou ja, uh, ik word natuurlijk geconfronteerd met uh, opvattingen over uh, wat er met zo iemand zou moeten gebeuren. En uh, nou, ik hou me daar wijzelijk maar even bij uh, op de vlakte. Je moet het gaan nuanceren? Nou, het is wel goed om te nuanceren, maar je moet ook begrijpen dat de emoties uh, erg hoog uh, liggen uh, bij, dit, uh, bij dit vergrijp. En uh, we proberen het uh, toch maar goed en ook een plek te geven uh, met nuances, maar ook af en toe zonder nuances. Het verdriet is nogmaals verschrikkelijk groot en uh, dat moet zijn weg vinden. Dat moet zijn weg vinden. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het meisje met meststeken om het leven is gekomen. Woensdag gaat het letterlijk geld regenen in Rotterdam. Straks hoort u waarom en vooral waar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Twee zaken vallen op. In het zuiden is veel vertraging op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen het knooppunt Batadorp en Moorgestel staat 8 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En de N201, Haarlem richting Aalsmeer, is dicht bij Hoofddorp. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is het LOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Voetbal. Rafael van der Vaart heeft de trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Hij is geblesseerd en doet dus niet mee met Oranje in de oefen Interland tegen Engeland. U weet wel, in dat zwarte shirt. Bas Sticheler, goedemiddag Bas. Waar, waar heeft hij last Hallo. van? Hij heeft last van zijn enkel. Uh, en dat... Uh... Openbaarder openbaarde zich afgelopen weekend weer. En ja, het, dan houdt het op. Ik merk wel dat uh, spelers, nou is dat in dit geval overigens niet eens zo. Maar spelers zijn natuurlijk, als het maar een oefenwedstrijd is, eerder geneigd om te zeggen bij een klein pijntje, laat maar even. Maar uh, nee, hij is gewoon echt geblesseerd, dus ja, dan houdt het op. Ja, en, en hoe, hoe zit dat met Michel Vorm, de keeper? Want die heeft zich gisteren afgemeld. Ja, buikgriepje. Uh, dus dan houdt het eigenlijk ook op. dat heerst wel een beetje en blijkbaar ook in dat deel van Engeland waar hij zijn brood verdient. Um, dus nou ja, dat zijn de twee afmeldingen. Dat valt dan eigenlijk ook nog wel weer mee. Maar goed, het is ook geen woensdagavond nog. Nee, maar Van Marwijk houdt er echt niet van hè, als ze niet komen. Je moet wel echt wat hebben, geloof ik, bij hem. Ja, zeker. Want als je je afmeldt zonder goede reden... of de bondscoach denkt, zou die reden wel kloppen... of je meldt je twee, drie keer achter elkaar af... Of, of je doet het wat aan de late kant. Daar kunnen de heren Theo Jans en Demi de Zeeuw over meepraten. Dan heb je wel een beetje een probleem. Nou, valt het ook wel op dat ik zeg... En dat is ook wel zo. Met oefenwedstrijden melden ze zich vaak wat sneller af. Dat gaat nou eenmaal zo. Maar over het algemeen is, zeg maar, zijn de Oranje internationals vrij trouw. Omdat ze het blijkbaar toch echt wel naar de zin hebben bij Oranje. Dus ze komen toch echt graag. Ja, en hechten ze veel waarde aan die wedstrijd van woensdag? Nou, ik denk het wel. Want het is natuurlijk wel een prestige ding. De, de tegenstander is mooi. Het stadion, Wembley, is mooi. Um, het is de laatste serieuze test voor dat straks het EK begint. Er dus zitten natuurlijk vlak voor het EK in het trainingskamp nog wel wat oefenwedstrijden, maar dat is tegen minder aansprekende tegenstanders. En vergeet niet, um, de laatste wedstrijd die Oranje speelde, werden ze dus natuurlijk helemaal van de mat getikt in Hamburg tegen Duitsland. Dus ik denk dat ze ook nog wel even willen laten zien dat dat een incident is geweest en dat we ons niet collectief zorgen hoe we gaan maken. Nee, aan de andere kant zouden ze wel mooi in een rol van underdog terecht kunnen komen, of hebben ze daar helemaal geen zin in? Nee, dat willen ze juist niet. Ze willen heel graag uh, zichzelf presenteren als een van de favorieten met Spanje en Duitsland. Maar daartoe zou je dan wel morgen een resultaat of uh, ja. woensdag een resultaat moeten halen, want anders wordt die status wel wat anders, denk ik. Goed. Bas, dankjewel. Bas Tichler ja. over uh, Oranje. Er komt woensdag letterlijk geld uit de lucht vallen in Rotterdam. Vanaf het dak van de bioscoop aan het Schouwburgplein... worden 400 briefjes van 5 euro naar beneden gegooid. Waarom, denkt u misschien? Nou, dat is ter promotie van de film Man on a Ledge. Die gaat dan in voorpremière. Charlotte Landman van filmdistributeur Entertainment One Benelux. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat moeten we even uitleggen, waarom dit gaat gebeuren. Ja, nou, waarom gaat dit gebeuren? Nou, je zei het zelf al inderdaad vanwege de release van Men on the Ledge. En um, we waren eigenlijk geïnspireerd door de film zelf... waarin uh, een man op een ooggebouw uh, zelf ook geld naar beneden gooit. Toen dachten we, nou, dat kunnen wij ook. Doe een gek. Ja, nou, maar hij gooit wel, gooit wel geld weg ook. Ja, dat klopt. Um, maar het is natuurlijk ook uh, uh, ja, een ludieke actie. Um, we kunnen natuurlijk standaard uh, een advertentie doen, noem maar op. Alleen... Um, ja, we vonden het leuk om het, uh, om het een keer anders aan te pakken. En geïnspireerd uh, door de film gaan we dit uh, aanstaande woensdag in Rotterdam doen. Want waarom gebeurt het in die film? Um, in de film uh, zit uh, Sam Worthington, dat is de acteur die ook wel bekend is uit de Avatar. Dat is een ex-politieagent en die zit, een onschuld, die zit wel onschuldig vast in de gevangenis. En wanneer hij ontsnapt, wil hij eigenlijk zijn onschuld gaan bewijzen. En ja, ik zal niet al te veel verklappen over de film, maar dat gebeurt terwijl hij op dat randje van een hoge bouw staat. En uh, het is eigenlijk één grote afleidingsmanoeuvre. En een van de dingen die hij doet om uh, de politie die hem op zijn hielen zit uh, Af te leiden is dus het uh, geld naar beneden gooien. Ja, en dat geld dat woensdag naar beneden komt uh, in Rotterdam, dat is wel echt geld? Dat is echt geld. Ja. Ja, dat zijn briefjes van vijf, uh, 400 stuks. En daarnaast gooien we ook uh, bioscoopbonden naar beneden. Ja, het wordt chaos uh, natuurlijk daar, op het nou, Schouwburgplein. Ja. Dat, uh, ja, uh, dus economische aardig, crisis. Komen. Ja. Ja. En u ja. hoopt natuurlijk dat ze daarmee naar de film gaan. Nou, ze mogen daarmee doen wat ze willen. Die briefjes van vijf dat mag je oprapen en, uh, en houden. En dat mag je, daar mag je mee doen wat je maar wil. Maar naast het geld gooien we dus ook um, die scoobonden naar beneden. Um, dat zal tussen vier uur en half vijf allemaal plaatsvinden. En om vijf uur uh, vindt er een voorpremiere van de film plaats. Dus kunnen mensen de, die die scoobonden hebben opgeraakt... Direct de, de film gaan kijken, maar daar, het geld hoeft niet per se voor de film. Dat hm. mag je mee doen, wat je hm. wilt. Even de wind in de gaten houden natuurlijk. Ja, de, de, dus daar de op. gooilocatie vanaf. Dus of we het van boven de entree doen of, uh, of links, um, dat hangt daarvan af. Ja, ja. En wie, wie gaat het gooien? Uh, we hebben wel een stuntman uh, hiervoor uh, uh, gevraagd, want het is natuurlijk niet geheel... Uh, um, uh, Zonder gevaar? Ja, nou, kan, ja, als je op een randje staat, dat uh, moet je natuurlijk niet zomaar gaan doen. Dus daar hebben we wel veiligheidsmaatregelen voor getroffen. Dus het zal iemand zijn die, uh, die ervaring heeft met uh, dit soort situaties die dat geld naar beneden gaat vallen. Uh, ja, ja, ja, ja, zou je die mensen hebben die, die dat wel vaker doen? Ja, maar nee, even... het, is een, het is echt een stuntman. Dus ja. uh, die heeft wel vaker op hoger gebouwen en zichzelf naar beneden laten vallen. Hij gaat niet naar beneden vallen, natuurlijk. Maar zeg, de, en, en, de, de... en de veiligheid op de grond, hè? heeft u daar ook ja? iets aan gedaan? Ik weet niet of daar verkeer kan komen, maar als je daar Straks honderden mensen hebt ja. die dat geld uh, uit de lucht willen plukken. Ja, nou om deze reden hebben we wel gekozen ook voor de locatie Rotterdam-Pathé-Schouwburgplein, uh, omdat daar gewoon een plein is en niet direct verkeerde langs. Bij Pathé de Munt in Amsterdam is voor een hele drukke weg langs ja. en bij Tsjechinski een trambaan. Dus Goed, uh, vandaar we dus, uh, wel de, de keuze op in Rotterdam. In. Charlotte dus Landman, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Dan de politiek. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie hebben vandaag een kinderasielwet gepresenteerd. Deze wet is bedoeld voor kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland zijn. De asielzoekerskinderen moeten na acht jaar een verblijfsvergunning krijgen automatisch. Discussies zoals er geweest zijn rond Mauro moeten dan worden voorkomen. Dat vinden de initiatiefnemers van deze wet. De organisatie Defense for Children vindt het wetvoorstel te streng en pleit voor een ruimere wet. Een verslag van Margeet Boer. Aan de ene kant is het de Raad van State. Die vindt de wet helemaal niet nodig. De minister van Asiel kan gebruik maken van de discretionaire bevoegdheid... om kinderen in Nederland te laten. En aan de andere kant is er de organisatie Defence for Children. Die vindt de wet meer dan nodig. Wij beschouwen het wel echt als een kinderrechtenrevolutie, ja. ja. Maar toch vindt Carla van Os van Defence for Children... het initiatiefwetsvoorstel te streng. Want kinderen moeten voordat ze 18 jaar zijn... 8 jaar in Nederland zijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Uh, wij zeggen het is wel lang. Een termijn van acht jaar is op een kinderleven ontzettend lang. Stel je voor je bent hier op je dertiende gekomen, dan kom je dus nooit in aanmerking voor zo'n kinderasielvergunning. Uh, dan ben je te oud. Dus je moet echt onder de tien zijn. Nou, Dat is wel heel streng. En het klopt ook niet met de literatuur die eigenlijk onder dat wetsvoorstel ligt. Want ze hebben gekeken van nou, waarom moet je nou gewortelde kinderen een verblijfsvergunning krijgen? Want het komt omdat de op een gegeven moment schade op gaan lopen als ze lang in Nederland zijn en dan nog uitgezet worden. Nou, in de literatuur is er consensus over een termijn van ongeveer vijf jaar ligt een omslagpunt. Uh, nou ja, dus is het logisch om daar ook aansluiting bij te zoeken. Sani, jij hebt hier naar uh, de presentatie gekeken, geluisterd van het initiatiefwetsvoorstel over uh, kinderasiel. Op wat voor leeftijd ben jij hier gekomen? Ik was net dertien toen ik in Nederland kwam. En jij hoopt dat deze wet ook voor jou zou gelden? Nou ja, dat had ik gehoopt. Maar om uh, nu te horen dat ik daar niet bij hoor. Jij bent dertien, dus... dus als je acht jaar in Nederland zou wonen, ben je al 21. Uh, ik ben nu... Ik ben, ja, precies. Nou ja, je ziet het aan zo'n jongen. Dat, die is natuurlijk net zo Nederlands als al die jongeren waar we het over hebben met de wet. Uh, dat is gewoon niet echt meer een wezenlijk verschil. Het is heel willekeurig. Daarom zeggen we, kijk nou gewoon naar het wetenschappelijk onderzoek wat hiernaar gedaan is. Dat zegt vijf jaar is echt een omslagpunt. Uh, nou ja, dit, dit is gewoon het levende bewijs van hoe onrechtvaardig het is dat het, dat het zo streng is, zo'n lange periode nodig is om onder het wetsvoorstel te vallen. Een ander punt waardoor de initiatiefwet Kinderasiel te streng is volgens Defense for Children, is dat de wet alleen geldt voor asielzoekerskinderen. En andere kinderen hebben dus niks aan deze wet. Je hebt in Nederland twee belangrijke groepen in vreemdelingenrechten: asielzoekers en alles wat geen asielzoekers is. Dan moet je denken aan arbeidsmigranten, studiemigranten, gezinsherenigers, medische vergunningen, schrijnendheidsvergunningen. Noem alles wat geen asiel is, uh, dat, is dat is regulier en dat valt niet onder deze wet. Roma-kinderen die hier heel vaak lang zijn en ouders gewoon allerlei andere procedures hebben. En ook kinderen dus die hier illegaal zijn dan? Dat zijn kinderen die hier uh, illegaal zijn, nou, dat geldt voor de meeste kinderen uh, wel... maar het hoeft niet altijd mensen zijn die helemaal uh, verdwenen zijn geweest. Er zijn wel procedures aan het, uh, aan het voeren, maar niet een asielprocedure... omdat ze gewoon uit een land komen waar dat niet aan de orde is. En die vallen dus ook niet onder die wet, kunnen hier dus nooit aanspraak op maken om te mogen blijven. Als de wet blijft zoals hij nu is, uh, zou dat niet kunnen, nee. nee. Het initiatiefwetsvoorstel Kinderasiel is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Of er een meerderheid voor deze wet is, is nog niet te zeggen. De ogen van de initiatiefnemers zijn vooral gericht op het CDA. Al dus Margreet Boer. Wel of geen fietshelm, die discussie voeren de Fietsersbond en Consument en Veiligheid. Wat is nou beter voor je kind? Colette van Nuenen is in Amsterdam. Colette, um, heb je zelf wel eens met een helm gefietst? Ook al ben je geen kind meer natuurlijk. <lacht> uh, nou inderdaad, want ik ben in Spanje op vakantie geweest en daar is het verplicht. Dus toen heb ik hem wel meegenomen. En uh, wij spraken eigenlijk met elkaar af van nou als we de berg afgaan, dus echt heel erg hard, dan zetten we hem op. En ook uh, als we langs snelwegen fietsen of zo. Maar verder hebben we hem gewoon afgezet hoor, want zo fijn is het ook weer niet. Ik ben trouwens inmiddels een stukje verderop gereden. Wel een paar kindjes op de fiets gezien met helm. Die zaten dan achterop, ze fietsten te hard om ze even aan te spreken. Maar ik was op, op weg naar een, uh, een fietsenhandelaar en daar ben ik inmiddels aangekomen. En daar zie ik in de etalage een hele hoop kinderhelmpjes, toch wel. Dus dat kleine onderzoekje wat ik daarnet deed, waarbij ik toch wel erg weinig kinderen met helmpjes zag, dat, dat wordt in deze winkel in ieder geval niet uh, bevestigd. Goedemiddag. Het <laughs> is ook vakantie, hè? Nee, maar ik bedoel, u verkoopt ze wel zo te zien, ja, de etalage, want er hangen een heel aantal met allemaal leuke opdrukken. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, er is gewoon wel vraag naar. Dus, uh... Wel vraag of wel behoorlijk vraag? Er is echt vraag. De mensen komen bewust voor een helm uh, binnen. Dus ze komen binnen en uh, ik hoef ze niet te wijzen. Ze vinden het zelf al en uh, dat kan er gepast worden, het moet goed passen. Mm -hmm. En het geeft toch wat extra veiligheid. Ja, door. daar bent u wel van overtuigd dat het extra veiligheid geeft. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Want ik zag hiernaast... Oh, oh ja, hier hangen de volwassenenhelmen. Ja. Maar dat is dan alleen voor mensen die gaan wielrennen of zo. Voor het, voor het racefietsen, klopt. Racefietsen. Soms mountainbike maar meer racefietsen. Want uh, de snelheden liggen toch wel hoog. Het is ja. verstandig om je hoofd te beschermen. Ja. Dus uh, dat is ook niet verplicht. Maar uh, ik doe het zelf ook sinds een paar jaar. Dat ik echt mijn helm gebruik. En uh, ik voel me veiliger. Hm. Ja, Daar bent op... u echt, waardoor bent u daarmee begonnen? Uh, nou, mijn collega's fietsen allemaal met een helm en ik niet. En toen dacht ik, ik ga toch een, helm, een goede helm kopen. En die heb ik uh, hier gekocht natuurlijk. <laughs> en uh, ja, je voelt je toch prettiger. Je maar ga gaat... je niet daardoor nog meer risico nemen... waardoor je uiteindelijk net zo onveilig af bent? Uh, nee, nee. Nee, dat, dat niet. Daar ben ik me niet bewust van, dat dat zo is. Want nee. dat is wat de Fietsersbond een beetje zegt. Van, ja, je moet het helemaal niet verplicht stellen, want zoveel veiliger wordt het niet. Want mensen gaan gewoon meer risico nemen. Bovendien, zo'n helm past vaak niet echt heel goed. En dan helpt je ook niet. Ja, het moet wel goed passen, dat is belangrijk. Daar letten we hier erg, heel erg op. En uh, ja, ik ben het er niet mee eens dat, dat het niet veiliger zou zijn. Daar geloof ik helemaal niet in. Het is echt ik, ik weet niet wat het, wat het plan was. Of het voor, uh, alleen voor kinderen zou gelden of ook voor volwassenen. Nou, De Bonds Consument en Veiligheid zegt... je moet vooral kleine kinderen die net leren fietsen... die moet je een helmpje uh, geven. Want die vallen op het moment dat ze stilstaan. En wat kost dan eigenlijk zo'n kinderhelm? Nou, Deze helmpjes zijn variërend tussen de 25, 30 en de 50 euro. Ja. Ja, tot, tot 60 euro. Dan heb je gewoon een goede helm. Nou, precies. Dan moet je er dan weer wel voor over hebben. Kort geld, ja. ja, ja. Het, is, het is toch iets veiliger. Ik ja. denk zelfs ook een slechte helm is veiliger dan geen helm. Nou, ik was eigenlijk op weg naar uh, de fietsersbond, dus ik ga door. Okay. Ik denk, loop je even binnen. Dank je wel. jou straks uh, Colette vanuit Amsterdam. Nederland krijgt de helikopter terug die in Libië is achtergebleven... na de mislukte evacuatie van een Nederlander uit Sirte. U weet dat vast nog wel. Bijna een jaar geleden gebeurde dat. De linkshelikopter vliegt niet meer. Sterker nog, hij wordt verwerkt tot een pakketje schroot. Harry van Bommel, Kamerlid van de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Een helikopter die terugkomt, alleen je hebt er niks meer aan. Heeft het voor u wel zin, dit? Nee, ik vind het een raadselachtig bericht wat we zien op de website van het ministerie van Defensie. Um, een, een helikopter die niet meer vliegwaardig is, die wordt ontmanteld en wordt verschroot, moet met een boot worden teruggehaald uit, uh, uit Libië. Uh, dat kost volgens mij een hele bak centen. Ik denk dat het verstandiger is om dat ding daar te laten en daar te dumpen. Zou het dan een principe kwestie zijn, een soort eerkwestie, denkt u? Nou, uh, met mensen ga je anders om dan, met, uh, dan militair materieel. Uh, wij laten ook uh, nogal wat mi militair materieel achter in Afghanistan, omdat dat uh, uh, te, te, te duur is om terug te brengen. Ja, maar dat Ik, is natuurlijk uh... niet iets wat veroverd is hè, op de Nederlanders. Nee, maar er zit, uh, er zit inmiddels uh, uh, geen dictator meer in, uh, in Libië. Um, dus wat dat betreft is de situatie wel iets anders. En uh, wordt er ook gewoon bij de terugkeer van deze linkshelikopter... goed samengewerkt met uh, de nieuwe Libische autoriteiten... Um, de, je zou dus kunnen zeggen, daar zit een uh, be, bevriend, uh, bevriende regering. Wij doen daar gewoon zaken mee. Nou ja, dan moet je ook afspraken kunnen maken over het... Uh, het, uh, het netjes het om... opruimen. Precies, het ontmantelen, het verschoten daar. Want dat ding gaat hier dus naar de, naar de sloop. En daar krijg je uh, ook niet veel meer voor, hè, denk ik, per kilo. Ik, ik, denk, ik denk dat daar uh, misschien zelfs wel op toegelegd moet worden. Want uh, je mag tegenwoordig niet zomaar met alles dumpen. Als je je auto naar de sloop brengt, moet je tegenwoordig ook betalen... Dus dat zal, dat zal bij deze linkshelikopter ook wel het geval zijn. Gaat u nog proberen dit tegen te houden? Nou, ik wil in ieder geval van de minister weten... Uh, welke grondslag aan dit uh, besluit uh, uh, ligt. Uh, op de website van het ministerie kan ik dat niet opmaken. Er staat geen enkele reden waarom dat ding terugkomt. En wanneer je in het buitenland uh, een, een ernstig ongeluk met je auto hebt... en je auto is compleet tot los... dan is het waarschijnlijk ook verstandiger om hem daar te laten... Ja, nou, het hangt er vanaf misschien hoe je daar gehecht bent... maar dat, dat wilt u dus van hille horen. Ja, ik neem aan dat, uh, dat, dat de, de binding met deze bijzondere helikopter... die wel een geschiedenis heeft... Kijk, als je nou het museum zou zetten, ja. ach, dan, dan kan je er nog ja. een verhaal bij maken. Maar dan zou dat ook gewoon door de minister verteld zijn. Er moet dus een andere overweging zijn die hier aan ten grondslag ligt. Ik wil die graag weten, want in deze tijd van bezuiniging kan het nog wel eens verdediger zijn om die helikopter gewoon daar ja, te hebben. Ja, want ik zit nog heel even te denken aan, aan veiligheid, kennis die erin zit, maar dat is er al lang uitgehaald, hè, neem ik aan, als het ja, erin zat. Ja, die, die helikopter die was al vrij snel nadat hij uh, uh, daar uh, werd achtergelaten, is die helikopter gestript. Dus um, ja, bijzondere technische snufjes, zo ze er al in zaten, zijn ze eruit. En verder geldt dat de links, uh, ja, het is geen state of the art helikopter waarvan je zegt, van, nou, daar zitten bedrijfsgeheimen in die bij Nederland moeten blijven. Dingen ding is gewoon vrij verkrijgen op de markt. Dus uh, militaire geheimen zul je die niet aantreffen, dat kan de aanleiding niet zijn. Dus uh, zo slaan wij er nog een slag naar. Meneer uh, Van Bommel, dank u wel, van de SP. En ik zeg er even bij voor de volledigheid. We hebben Hans Hille naar gevraagd, de minister van Defensie. Maar hij wil vooralsnog niet reageren. Radio 1, het nos journaal. Bij het referendum in Syrië van gisteren heeft ruim 89% van de kiezers voor een nieuwe grondwet gestemd, meldt de Syrische staatstelevisie. Iets meer dan de helft van de bevolking, 57%, ging stemmen. In de nieuwe grondwet worden onder meer meer partijen toegestaan. De oppositie had opgeroepen tot een boycott van het referendum, omdat president Assad nog altijd veel macht in handen houdt.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 U hoorde het net al, de Nederlandse helikopter die begin vorig jaar na een evacuatiepoging in Libië achterbleef komt terug naar Nederland. De linkshelikopter helikopter kan niet meer worden gebruikt. Het toestel wordt over zee naar Nederland vervoerd en hier tot schroot verwerkt. En de Nederlandse waterschapsbank geeft de noodlijdende woningcorporatie Vestia een lening van 1,7 miljard euro. De corporatie kan met die lening een deel van de risicovolle derivaten omzetten naar gewone leningen. Volgens een woordvoerder van Vestia komt de corporatie met deze lening nu even in rustig Vaarwater. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hoeberg. Het voelde vandaag allemaal wat kouder aan dan gisteren. Er was ook meer bewolking en de zon kwam er niet echt aan te pas. En met name langs de noordkust was het waterkoud, want daar lag de gevoelstemperatuur vandaag op zo'n 2 tot 3 graden. En die bewolking blijft voorlopig een hoofdrol spelen in het weerbeeld. Als de wind later in de week wat gaat draaien, dan komen er, met name in het zuiden van het land, wat meer opklaringen en kan de temperatuur een paar graden oplopen. Maar vannacht blijft het ook zwaar bewolkt met een zeekans op mistbanken. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 6, 7 en soms valt er wat lichte regen. En morgen begint de dag wat nevelig en de mistbanken aan zee kunnen hardnekkig zijn. Het wordt een graad of 11 en het blijft de hele dag bewolkt. Wel is het zo goed als droog bij een matige westenwind. En de dagen erna heeft de zon het dus nog steeds moeilijk. Maar blijven de middagtemperaturen rond de 11 graden schommelen. En dat is zo'n 5 graden boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. ANB ah nee, verkeersinformatie. De avondspits verloopt beduidend minder druk dan gebruikelijk door de voorjaarsvakantie. De meeste files staan nog in de Randstad. Ze zijn zo'n 2 tot 4 kilometer lang. Twee zaken vallen op. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg gebeurde een ongeluk. Tussen Knopend Batadorp en Oorschot staat nog 6 kilometer file, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. De N201 Haarlem richting Aalsmeer is helemaal dicht bij Hoofddorp en dat komt door een ongeluk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 ...maar vervangt. Vier minuten over half zes, u luistert naar het Radio 1 Journaal. Aholt meldde een paar maanden geleden al dat ze meer via internet wilden gaan doen. Die wens van het bedrijf is nu verder ingevuld, want Aholt koopt voor 350 miljoen euro bol.com. Het grootste internetbedrijf in Nederland dat we natuurlijk vooral kennen van boeken, films en muziek nieuws werd vanochtend voor beurs bekendgemaakt. Jan-Willem Griefink, daar praat ik mee. Retail-adviseur van het Foodservice Instituut Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u verrast door dit nieuws? Nee, eigenlijk helemaal niet. Precies wat u net vertelde, Ahold heeft aangekondigd... dat ze juist uh, stappen willen gaan zetten om het nieuwe winkelen... om daarop te anticiperen. En dat hebben ze van tevoren aangekondigd. En dat is het aantal mogelijkheden niet zo heel groot. Nee, Weekamp werd naar gekeken. Ja, dat werd in de publiciteit steeds gezegd. Maar eigenlijk past van mijn gevoel... het merk Bolpunt veel beter bij Ahold. Het is wat hipper, wat attractiever voor jongeren. Het is wat sneller. En wat ze ook doen, ze doen goed in cross-selling. Dat is een beetje een ingewikkeld woord. Maar ze geven je suggesties... wat je als je iets koopt nog meer zou kunnen kopen... omdat het bij jou past. Dat zijn dingen... Waar Aholt van kan leren? Ja, daar kunnen ze van leren. Ja, want ze doen natuurlijk wel iets anders. Eten en drank verkopen bij Aholt. Uh, boeken, films, muziek bij Bol.com. Ja, ik weet ook niet zozeer of, uh, of dat ze gaan vermengen. Maar je zou kunnen denken, ze leren vooral aan de achterkant. Want Aholt worstelt al heel lang met juist dit systeem. Maar aan de achterkant, hoe krijg je dan nou logistiek voor elkaar? Hoe krijg je consumenten loyaal? Maar daar kan je, je toch ook goede merk. mensen voor aannemen? Dan hoef je toch niet gelijk Bol.com over te nemen? Nee, maar ik neem ook aan dat uh, toch wel anticiperen op het nieuwe gedrag van winkelen, wat nu veel breder gaat dan alleen supermarkten, dat uh, consumenten meer en meer willen kopen via, uh, via internet. En dan zou je met spaaracties. Je kan allerlei, allerlei manieren bedenken waarop die twee elkaar toch positief kunnen beïnvloeden. Want ja, ik denk gelijk ook aan de klantenbestanden en de profielen die gekoppeld worden. Bol.com heeft meer dan 3,4 miljoen klanten. Ja, Albert Heijn in Nederland heeft er nog wat meer. Ook maar online? Ze kunnen, wel, ze kunnen wel heel goed... het nee, niet online. online. Online is Albert Heijn heel klein. Minder dan 1% marktaandeel. Ongeveer trouwens zijn omzet net zo groot als bol.com. Dus dat maakt dan weer uh, dat de, de beide kanalen wel heel onvergelijkbaar zijn. Yeah. Maar in supermarkten gaat dat zeker groeien. Heel erg groeien. En dan heb je het opeens om op een enorme schaalvergroting. En Want... Je kan me voorstellen, je kunt zelfs spaaracties bedenken met boeken... En, en, als, ik dan en even denk, ja, als ik dan even denk aan het voordeel voor bol.com... er wordt dan gesproken over servicepunten van bol.com in supermarkten... maar volgens mij zit een klant van bol.com daar niet op te wachten, toch? Die bestelt niet voor niets bij internet. Nee, dat doet hij, ik denk dat thuisbezorgen voor de consument het allerbelangrijkste is... maar omdat Aal heel erg inzet op meer service in zijn winkels... kun je je misschien voorstellen dat je via grote schermen daar te plekken ook... Uh, Misschien wel kunt bestellen. En dat je dan uh, een dag later de thuisbezorgd krijgt. Of op dezelfde plek kunt afhalen. Nou ja, En uh, wat zal de klant er, denk, denkt u, verder van uh, merken? Stel je gaat uh, naar bol.com over een tijdje. Krijg je dan opeens ook eten en drinken van Albert Heijn aangereikt. Wat leuk bij die film zou passen die je bestelt. Het zou zomaar kunnen. En dat zou zomaar kunnen dat fabrikanten zo. daar ook weer op inspelen. En dat Unilevers van deze wereld zeggen oh, dat wil ik wel gaan sponsoren. Ja. Dus het zal vast een inkomstenbron hebben. De bol.com kost AHOL 350 miljoen euro. Uh, toen dacht ik nou voor een internetbedrijf klinkt me dat niet eens als heel veel geld in de oren. Hoe, hoe wordt dat in de voedselwereld getaxeerd? Nee, dit is ook inderdaad niet zo heel veel. Als je kijkt naar buitenland. Daar zijn vroeger hele hoge prijzen betaald. Nu lager. Ik denk dat het marktconforme prijs is voor voedbedrijven. Of voor internetbedrijven, omdat het heel moeilijk marge maken is. De kosten van, om de producten thuis te brengen zijn heel hoog. Je hebt een hoge aankoopprijs nodig om die laatste kilometers vanaf een bepaald punt naar de consument te brengen. Dat maakt het moeilijk om er echt veel geld mee te verdienen. Ja. Het aandeel schoot niet omhoog, dat deed eigenlijk helemaal niet zoveel vandaag. Hoe verklaart u dat van Ahold? Nou, omdat het denk ik een heel klein belang is ten opzichte van de totale omzet van AHOLD. Want die is 30 het 300, miljard, geloof ik, hè? Ja, je hebt 350 miljoen op de Nederlandse markt, dat is minder dan 1 procent. Ja, en 30 miljard in totaal. Ja. ja. ja. Oké, okay. goed. Nou, voor AHOLD uh, wellicht uh, handig voor de toekomst. Wij gaan zien wat ze ermee gaan doen. Meneer Griefink, ik dank u wel. Graag gedaan. Van Food Service Instituut Nederland. Alle schepen mij volgen. Dat bevel van Schout bij Nacht Karel Doorman was op 27 februari 1942... het start zijn van de laatste aanval voor de slag in de Javazee. 70 jaar geleden lieten duizend Nederlandse soldaten het leven... bij hun laatste poging een invasie van Java tegen te gaan door de Japanners. Vandaag werd die slag herdacht. Dat gebeurde in de kloosterkerk in Den Haag. Daar was ook kroonprins Willem-Alexander... Het was zijn eerste openbare optreden na het ongeluk van prins Frizo. Ook bij die gebeurtenis werd stilgestaan. Koninklijk hoogheid, sta mij toe voor ons. Ik vervolg u namens alle aanwezigen onze gevoelens van meeleven en steun te betuigen... met de zorgwekkende gezondheidstoestand van zijn koninklijk hoogheid prins Frizo. Wij bidden voor zijn herstel. We wensen u en uw familie kracht en troost in deze moeilijke dagen. volgen. Dat was het radiosignaal dat Schout bij nacht Karel Dorman op 27 februari 1942 vanaf het vlaggenschip Haremaai HM 60 ruiter bij het vallen van de schemering verstuurde aan al zijn eenheden. De aanval voortzetten tot de vijand is vernietigd. De Schout bij nacht en zijn mensen waren bereid tot het ultieme offer voor vrijheid en vrede. Vechten met de rug tegen de muur. In ieder geval is het beter om te sterven als een man... dan te leven als een slaaf van Hitler en zijn consorten. Het is zondag 22 februari 1942... als Schout bij Nacht Karel Doorman in Surabaya dit schrijft... in een brief aan zijn schoonouders... Het is vijf dagen voor de slag. Wij vechten met de rug tegen de muur. Laten we voor het aangezicht van God gedenken. Allen die in de periode december 1941 voorjaar 1942, in de strijd ter verdediging van Nederlands-Indië... het leven lieten in hun dienst aan de mensheid. En die wij gekend hebben. En wier gedachtenis wij koesteren. Nou, ik was... Uh, co-bra monteur eigenlijk, aan boord. Dus ik... Uh, ...zouden voor de vuurleiding, hè? dus om het geschut te bestuderen, structuren, ja. daaruit. Daar ben ik mee gezond over. Ja. Nou ja, ik beleef het dus iedere keer opnieuw, hè? Als je erover praat, gaat dat toch door je hele body. Mijn rol was dus uh, eerste lader van kanon 4 op de Piet -Hein. Ik had verwacht dat ik nog een kameraad zou tegenkomen, maar dat valt tegen... Maar... Kameraad van me, waar die met mij de wal bereikte, die is hem twee maanden geleden overleden. In totaal kwamen 1600 Nederlanders en 1200 Britse, Amerikaanse en Australische geallieerden om, de, om, om, bij, om het leven bij de slag in de Javazee. Vreugde in Iran vanwege de gewonnen Oscar van nacht. Daar gaan we later dit Radio 1-journaal over praten. Lijnand Swaan, verkeersinformatie. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. De N201 Haarlem Aalsmeer is in beide richtingen dicht en dat is bij Hoofddorp en dat komt door een ongeluk met één personenwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Ja, er is vandaag opnieuw rumoer rond het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Vorige week natuurlijk met die 5 of 36 camera's voor het programma 24 uur tussen leven en dood. Nu is de kwestie Ronald Gipphard, de schrijver die met een witte jas inspiratie voor een nieuwe roman heeft opgedaan in het ziekenhuis. Rinke van den Brink, redacteur Gezondheidszorg. Rinke, dat is natuurlijk een andere kwestie. Uh, het project is wel stilgezet. Zijn er dan toch enige overeenkomsten? Nou ja, er is natuurlijk een heel groot verschil tussen 35 camera's die in een spoedeisende hulp op allerlei plekken hangen. En vanuit alle hoeken... Uh, waarnemen wat daar gebeurt en een team van acht of tien mensen... van de productiemaatschappij die dit allemaal zitten bekijken... en inzoomt en noem maar op. En één schrijver met twee ogen die meeloopt met één dokter... en daar dus een beperkt aantal uh, gebeurtenissen in het ziekenhuis meemaakt. Maar in de kern is het weer uh, mensen die niets te maken hebben... met de medische informatie van de patiënten van de VU die meekijken en wel patiënteninformatie onder ogen krijgen. Want of hij kon in medisch dossiers kijken? Um, nou, daar is verwarring over. Um, in, de, in het persbericht wat de VU uh, aan het eind van de middag... een half uurtje geleden of zo heeft uitgedaan... waarin staat dat ze het project intussen definitief stoppen. Vanmorgen was het tijdelijk stopgezet. kort, hè, nadat de NCRV daarover berichtte. Ja, uh, uh, hebben zij gezegd dat... Um, de schrijvers in het schrijversproject van de VU... want Giphart is de vierde in een rij... dat die niet inzage hebben in medische dossiers. We hebben vanmorgen, of aan het begin van de middag, contact gehad met de VU. En toen uh, schreven zij dat het tijdelijk was stopgezet... En ik lees even voor om opnieuw te kijken naar de voorwaarden... waaronder dit plaatsvindt, dus dat schrijversproject. En dan zeggen ze onder andere kennis kunnen nemen van patiënteninformatie. Um, uh, of dat dan de medische dossiers waren waarin de schrijvers mochten neuzen... of soorten patiënteninformatie. Of patiënten iemand die in bed dat ligt en uit. zegt ik voel me beroerd. Precies, Dat is maakt ook patiënteninformatie. Het, het, het hoort gewoon niet, het valt onder het, uh, het beroepsgeheim van dokters. En uh, ja, daar, daar is wel een, een probleem... En je vraagt je ook af, wat is daar toch aan de hand bij dat ziekenhuis? Er worden schrijvers uitgenodigd, die mogen meekijken, boek overschrijven. iWorks natuurlijk, de hele kwestie van vorige week. Heb jij het idee dat dit een, een, een soort uitwerking is van de marktwerking... waarbij ziekenhuizen moeten concurreren en, en er baat bij hebben... Om, om goed op de kaart te komen te staan, nou, bekend dat, te worden? Ik denk dat uh, dat absoluut mee is. Ik denk dat er twee uh, factoren spelen. De ene is... Um, dat ziekenhuizen het uh, goed vinden om te laten zien wat ze doen. Er gaat een enorme smak belastinggeld naar, naar de VU, of naar het VUMC. Um, dat men daar verantwoording over aflegt en vertelt wat ze daarvan doen, dat is niet meer dan normaal. En nou ja, dat ze daarnaar moeten manieren... Ze moeten gewoon mensen beter maken, dan zien we het ook wel. Dat is zo, maar hoe dat gaat, dat ze daar een soort verantwoording van afleggen... dat vind ik op zichzelf niet gek. En um, ik denk dat dat ook bij het schrijversproject... dat het veel meer daarover gaat. Als je een jaar lang of een half jaar of hoe lang het ook precies... was, een schrijver op zo'n afdeling hebt die daar een roman van maakt... waarin verder, ik ben toevallig een boek van Christine Hemmerichs... op dit moment aan het lezen, haar bloed. Ik heb daar nog niks in gelezen waarvan ik denk... oh, dit is op een heel concrete patiënt terug te voeren. Dat is gewoon een roman die over alles en iedereen zou kunnen gaan. En wel goed voor het ziekenhuis of ook geen reclame voor het uh, ziekenhuis? Beschrijft, het is een, een prachtige uh, geschiedenis over um, uh, een, een driehoeksverhouding... tussen mensen waarbij bloed een rol speelt en in die zin het ziekenhuis te kijken komt. Het speelt op de afdeling hematologie. Uh, dus dat is wat ik terugzie. Maar het is niet een reclamespotje voor VUMC. Ze bedanken ze keurig en dat is het ook wel zo'n beetje. Ja. En, maar ik denk dat met die tv-serie, waarbij dat zo massief gebeurt met 35 camera's. Ja, dat dat toch echt een. een, een meer daarachter zit van. Kijk eens hoe goed wij hier zijn. En, eh, dat, ik. Kijk, ik kan me voorstellen dat je met zo'n schrijver. dat je daar wel op een bepaalde manier uit kan komen. omdat het ook één op één is. En dat je dan inderdaad aan een patiënt kan vragen: God, vindt u het. Dit is gewoon als of die Christine Hemmerrecht. Ja. Maar het probleem is dat ze hem hebben laten rondlopen. in een witte doktersjas met een bordje stagiaire op. En dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is gewoon niet waar. Want ja. dan doe je alsof het een leerling dokter is. En dat is hij niet, hij is een schrijver. Hebben ze nog meer mediaprojecten lopen? Want ik neem aan dat je dat wel even snel hebt nagepraak. <laughs> Voor zover ik weet niet. Nee. Renke van den Brink over uh, de nieuwste kwestie bij VUMC. Uh, Ronald Gippard hebben wij geprobeerd te bereiken. Die reageert vooralsnog niet. Dan gaan we terug naar Colette van Nuno. Die is in Amsterdam en die onderzoekt daar hoe populair de fietshelm is. De Stichting Consumentenveiligheid die zou het een goed idee vinden als kinderen permanent helmen gaan dragen bij het fietsen. Colette, jij bent nog een stukje doorgereden in Amsterdam. Um, 1 op de 64 was je eerste telling. Een uurtje geleden ja. zie je inmiddels wat meer helmen. Nou, ik heb daarna nog drie uh, kindertjes met helmen gezien. En nu ben ik op een heel druk punt... namelijk waar je het Vondelpark uh, uitgaat, uh, de binnenstad in. De punt dat, uh, dat kent bijna iedereen, dat is echt heel gevaarlijk. Maar hier niemand met een helm... Maar wel zo'n punt, Ik, daarnet een, een man met een, uh, uh, hoe heet dat, zo'n zo wagen voorop, Arine Jong, hoe heet zo'n ding ook alweer, met zo'n wagentje voorop en er zat een baby in, nou... Een bakfiets. Precies, een bakfiets. <laughs> <laughs> ja, het was een beetje zo'n dichte bakfiets, maar echt heel gevaarlijk fietscar, eigenlijk, ja. hè. De fietscar. Ja, tenminste, hij reed hier en er kwam een brommer aan en het ging wat echt wat bijna mis. Wat gebeurde, ja, ja, dat was vreselijk, ja. ja. Maar dit is ook een heel chaotisch gevaarlijk punt. Hier gebeuren ook veel ongelukken. Maar denkt u dan niet dat babytje in die fietskar die had een helm op moeten hebben? Nee, die had, dat had niet geholpen als, als, als die brommer hem... Uh, met deze snelheid aangereden had, nee. Nee? Nee. De fietshelm is een vrij lichte helm. En die is vooral, uh, ja, het is een valhelm. En die helpt vooral als je, ja, als je zelf van de, van de fietsen afvalt. Maar als je echt een aanrijding hebt dan helpt die helm niet en daarom zijn we dus daar ook niet voor. Nee, het verbaast mij ontzettend dat jullie niet voor zijn. Want uit onderzoek blijkt gewoon dat zeker bij kleine kinderen... Hè, die net leren fietsen, zijn heel bang om te vallen. En hoe banger je bent om te vallen, hoe groter de kans dat het gebeurt... en dat je letsel hebt. Ja, maar gelukkig loopt het meestal goed af. De meeste kinderen die vallen, die hebben een buil op hun hoofd of een schram. En meestal loopt het daar goed mee af. Maar, kinderen... maar niet altijd. En dat wil je dan toch voorkomen? Niet, niet altijd. Maar kinderen vallen natuurlijk heel veel. Ze vallen ook als ze rennen. Ze vallen, als ze, ze vallen van de trap. Ze vallen als ze klimmen. Ze vallen in de speeltuin. En, en dan vallen ze misschien nog wel vaker dan van de fiets. Dus ja, kijk, ouders moeten, moeten hun kinderen beschermen als ze willen. En dan zetten ze een uh, helpje op. Maar dat kan dus eigenlijk in heel veel gevallen. Hm. Dus, u, maar waarom zijn jullie dan zo tegen? Uh, we zijn eigenlijk bang uh, dat uh, als er een helmplicht komt of een uh, stimulering, ernstige he, stevige stimulering van de helm, dat uh, mensen dan niet meer fietsen. Of minder fietsen. Hè? Uit onderzoek blijkt uh, 60% van de mensen zelfs als ik een helm op zou moeten, dan zou ik niet meer fietsen. Of in ieder geval veel minder. En uh, ja, dan krijg je andere problemen. Want dan bewegen mensen minder, dan krijgen ze klachten die met bewegingsarmoede te maken hebben. En dan komen ze misschien niet bij die hersenschirurgen. Uh, op de tafel, en dat gebeurt gelukkig niet zo vaak... maar wel bij de collega van hart- en vaatziekte of de internist. Ja. Maar ja, dan gaat het om mensen ouder dan... nou, wanneer begint dat dat je, je gaat schamen voor hoe je eruit ziet? Eh? Maar die hele nou, kleine kindjes hebben daar nee, natuurlijk nog nee. geen last van. Ik denk dat het begint bij zo'n uh, jaar of twaalf. Ja. Dan is dat uiterlijk wordt erg belangrijk. Maar de meeste ongelukken gebeuren met kinderen tussen twaalf en zeventien. Die fietsen het meest en die krijgen ook de meeste ongelukken... En uh, ja, daar willen we gewoon liever andere dingen voor doen. Eh, verlaging maximumsnelheid, uh, veilige kruisingen, goed onderhoud van het wegdek. Veel mensen vallen door een paaltje dat scheef uh, vreemd staat of een scheef liggende tegel. En, uh, ja, daar willen we veel liever op inzetten dan op die helm. Want je moet niet de indruk ontstaan van nou, je zet een helm op en het komt goed. Dat ja. is niet zo. Is het ook niet gewoon... Sorry meneer. Ik zal even aan de kant gaan staan. Is het ook niet gewoon een, een, een kwestie van wennen? He, vroeger hadden... Nou ja, heb ik niet meegemaakt. Maar vroeger was er ook geen autogordel. Met skiën bijvoorbeeld. Ik ben net terug van wintersport. Dat ja. was, is de helm nu heel gewoon? Dat was de, drie jaar geleden ook niet. He, ik, ik zag de premier uh, Rutte zag ik nog op de ja? televisie. Op de skipiste ja. Met helm. Gewoon wennen. Ja, maar dat zijn, ook, dat zijn echt sporten. Hè? Dan ga je... Je zegt, ik ga skiën, ik trek mijn pak aan, ik, ik doe allemaal dingen... en ik zet ook die helm op. En, en die sporten zijn natuurlijk ook riskanter. Maar zoals wij hier in Nederland fietsen... we pakken soms wel zes keer per dag de fietsen. Eventjes dit, eventjes dat, eventjes dat. En als je dan steeds die helm op moet zetten... en dan blijkt ook nog dat, uh, dat je die helm ook helemaal goed op moet zetten. Hij moet goed passen en hij moet helemaal goed zitten. Nou, de meesten kijken wel eens naar helmen, die zitten meestal niet goed... en dan helpen ze dus helemaal niks... En kinderen zouden misschien ieder jaar wel een nieuwe helm moeten hebben... omdat hun hoofd nog groeit. En we hebben daarnet gehoord dat een helmpje voor een kind kost... tussen de 25 en de 60 euro. Nou, we hebben de verschillende kanten belicht. De mensen moeten het zelf wel kiezen, denk ik. Dat Lijkt mij het beste. Dat vinden wij ook, ja. Vooralsnog wel, want het is uh, nog niet verplicht. Colette van Nuenen was dat vanuit Amsterdam. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. E. Wout de Jong. De recessie zet door in het eerste kwartaal van 2012. Dat voorspelt de economie website Z24 met de stand van Nederland. Dat is de barometer voor de, voor de conjunctuur. In februari klimt de economie met 1,4 procent. In maart met 0,8 procent. Allebei vergeleken met een jaar eerder. Vrijwel alle indicatoren staan op rood, schrijft de website. Eén zo'n indicator is het aantal vacatures. Dat nam in januari met 9 procent af. Verder gaat het slecht met de autobranche. Die hoopte voor de eerste helft van dit jaar op goede verkoopcijfers. Maar in januari daalde de autoverkopen met 6 procent. Ook een belangrijke indicator, het elektriciteitsverbruik... dat stijgt niet meer. En consumenten zijn nog nooit zo somber geweest over de huizenprijzen. Er is een klein lichtpuntje. Zo erg als twee jaar geleden wordt het niet, zegt Z24. En iedereen verwacht dat de tweede helft van dit jaar... beter zal zijn dan de eerste. Het is overal in Europa te merken dat de economie slecht draait. Zo meldt de VRT dat er in België de afgelopen maanden... veel minder grote luxe wagens zijn geleased. De grootste firma in die sector, Leaseplan... denkt dat de vraag naar die directiewagens... Op termijn helemaal zou wegvallen. En in de media veel nieuws over Syrië natuurlijk... waar gisteren een referendum werd gehouden over een nieuwe grondwet. Bijna 90% van de Syriërs stemden voor, zegt het bewind. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek zegt op Sky News dat hij daar niet in trapt. Yesterday's referendum vote has fooled nobody uh, to open polling stations... but to continue to open fire on the civilians of the country... has no credibility in the eyes of the world. Uh, so we will be discussing that today and we are confident that... We ja, Heek zegt onder meer dat niemand voor de gek wordt gehouden door een, refer door een referendum... terwijl er nog op burgers wordt geschoten. Verder kondigt hij aan dat Europa de sancties tegen het regime... dat hoopt hij tenminste van president Assad, zal uitbreiden. In Griekenland is een kleine rel ontstaan omdat politici geld wegsluizen naar het buitenland. NRC Handelsblad schrijft dat de Griekse minister van Financiën dit weekend gewacht maakte van een... Beduidend aantal parlementariërs dat hoge bedragen heeft overgemaakt... naar rekeningen onder meer Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Die kapitaalvlucht staat haaks op de oproep van Athene... om de positie van de Griekse banken niet verder te ondermijnen. Ook gaat hij in tegen de inspanningen om het land in de eurozone te houden. Het lijkt zelfs te suggereren dat de politici er geen vertrouwen in hebben dat Griekenland de euro houdt. Het Griekse ministerie van Financiën zou beschikken over een lijst met namen. Op die lijst staan politici en verwanten van politici die meer dan 100.000 euro in het buitenland hebben ondergebracht. Inmiddels gaan er steeds meer stemmen op die zich afvragen of Griekenland niet beter af is buiten de eurozone. Het parool beschrijft op de website hoe met Twitter razendsnel verwarring kan ontstaan. Op het machtige medium werd de afgelopen nacht het gerucht verspreid dat Rowan Atkinson was overleden. En voor alle duidelijkheid, hij leeft nog. Het bleek al snel een hoax te zijn. Maar zoals zo vaak was het een beetje te laat. Op Wikipedia was de sterfdatum van de Mr. Bean acteur al ingevuld. Ja, het draagde zelfs trending topic te worden op Twitter. Een Filipijnse twitteraar had het leugentje de wereld ingeslingerd. Achteraf ging de grap ook hem te ver. Hij nam zijn woorden terug bood zijn excuses aan en had niet gedacht dat er zo massaal op gereageerd zou worden. Heeft nu wat geleerd dus over de werking van Twitter. Ewout Jong was dat met het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan aandacht voor de Nederlandse waterschapsbank. Die heeft een hoop geld, 1,7 miljard euro. Want dat lenen ze namelijk aan woningcorporatie Vestia... om die zo uit de problemen te halen. Ook praten we met Coco Lijn over Wikileaks. En als het goed is, hebben wij een... Ja, we hebben hem gevonden inmiddels. Een uh, leuke Iranier die alles weet over Iraanse films. En die gaat dan ook uh, vertellen hoe belangrijk die Oscar is... voor A Separation, Iraanse film... die voor het eerst een Oscar heeft gewonnen. Tot zo.